Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zitten op dit moment bij elkaar om te overleggen over de asieldeal. Gisteren werd duidelijk dat PVV en NSC het eens zijn. Nu moeten de andere regeringspartijen VVD en BBB daar ook nog vrede mee hebben. VVD-leider Jessil Gus denkt dat ze het wel eens gaan worden. Ik heb een aantal vragen bij een aantal punten of het ook echt zo kan, of het uitgevoerd kan worden. Um, af en toe mag het ook wat strenger, maar ik heb die vragen gesteld en ik hoop dat ik nu de antwoorden... Ja, en Van Vroonhoven van NSC is vooral opgelucht dat ze met de PVV tot een compromis zijn gekomen. Ik hoop echt dat we er snel uit zullen komen, want dan hebben we een forse asielpakket. En dat binnen de rechtsstatelijke lijnen. Ik kan me niet voorstellen dat de anderen daar heel lang nog over moeten doen. De verwachting is dat de vier regeringspartijen er vanavond nog uitkomen, maar het zou best eens een latertje kunnen worden.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 De regering in Noorwegen wil dat er een minimale leeftijd komt voor het gebruiken van social media. Je mag daar dan pas na je 15e verjaardag eindeloos gaan scrollen op TikTok en Insta. Nu is er al een grens van 13 jaar voor socials, maar die wordt niet goed gecontroleerd. Het is de bedoeling dat jongeren in Noorwegen alleen apps kunnen gebruiken als ze hun leeftijd bevestigen. En Ajax heeft makkelijk gewonnen in Azerbeidzjan. Het stond al snel 1-0 na een rode kaart aan de kant van FK Karabach. Het grootste gedeelte van de wedstrijd speelde Ajax dus tegen 10 man. En konden ze volle bak op jacht naar meer doelpunten. Commentator Jan Roelfs. Ajax speelt al lang met een man meer. Maar weet de wedstrijd dan niet dood te maken. Het kan wel door het benutten van deze penalty in de 74ste minuut. Fluitconcert van het thuispubliek in Baku. Daar is Weghorst. En hij schiet raak. Ajax dus op 2-0 in Azerbeidzjan. Ja, en uiteindelijk werd het zelfs nog 3-0 dankzij middenvelder Fitz Jim. FC Twente heeft net afgetrapt in het eigen Stadion tegen Lazio Roma in de Europa League. Ook AZ Alkmaar is net begonnen met de Europa League wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Maar dan in Londen. Het weer dan vanavond en vannacht. Meer wolken en kans op een bui. Morgen eerst mistig. Daarna zon en wolken bij 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In Noord-Holland staat nog file op de A4. Den Haag Amsterdam, bij in Meer Nog 10 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Daar sta je zelfs nog 20 minuten in de file voor de aansluiting met de A10. Op de N205 nieuw Haarlem bij Hoofddorp ook 10 minuten extra reistijd.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 ...elementen, mm -hmm. if that makes sense, zeg maar. Um, zoals ik bijvoorbeeld net zei... ...ik wil bijvoorbeeld progro combineren met folk. Mm. Nou, dan heb je een soort van rare... ...rare, combinatie. rare ja. combi. Ja. En dat kan dan... Um, ...ja, ik zit een beetje mezelf uh, ja. glentelen. Ja, ja oké, okay, maar, maar, maar, maar ...ik begrijp wel wat je bedoelt. Je ja zoekt uh, een nee. beetje de uh, unieke balans... ...tussen ja. twee stijlen eigenlijk, want dat Precies. is het in feite. Ja, ja uh, en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 I'll, I'll balance earth and hell just for a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 Shadows move around me Lead through the walls and dream Time has forgotten about me Keep dancing in between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 It's all Unspoken home to me. Whispers of leaves they breathe. Oh, I'm star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 Ja, zeker, absoluut. Ja, is het dan toch nog even een beetje luistervinken van uh, wat ik uh, dan allemaal weer aan het uh, doen ben? Want ik doe dat bij jou natuurlijk ook. Ja, dus ik, uh, ik, ik denk dat ik uh, die, die zangeres van net dat die ook binnenkort van, bij mij... Uh... Je, bedoelt, je bedoelt Rodon Series dat hij ook nog eens een keer bij de Peer Songwriters Guild moet aanschuiven. Zoiets?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 Nou, dan ben je weer acht weken verder. Dat is ja. heel uh, online. Ja, en uh, uh, dan, dan uh, rest mij ook nog uh, de vraag, want dan uh, spreek ik weer uh, uh, jou aan als radiocollega. Want uh, ik ben natuurlijk ook een uh, liefhebber van jouw programma op de maandag uh, bij, uh, bij de LOVE, Want dat is het lokale omroep van Volendam-Edam.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 En deze vrijdag is dan ook de laatste vrijdag van de maand. En dat is gelijk natuurlijk de meest bijzondere, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar alle, alle onze avonden zijn bijzonder. Ja, maar deze is natuurlijk het meest bijzonder omdat dan uh, dat album, de, de compilatiealbum van de Pierce Songwriters Guild wordt gepresenteerd.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 That we'd see each other soon, we'd meet before the new moon That you swiftly took your ring back from our finger Oh, I even cut my hair, but then you weren't there Now I'm hoping that I see you sometime soon And So if anybody asks you how I'm doing I don't know, I don't know want me to tell you how I'm feeling? I don't know. I don't.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 Just break it Yeah, you step some shit. I look up for. Cardigan in, met Too Legal, een uh, beetje postpunk. Uh, maar ze waren ook uh, te zien tijdens de popronde van Haarlem, uh, een paar weken terug. En uh, we sluiten af met bekenden van de Rodon series, en dat is uh, High Shy. Ik zeg tot volgende week bij een nieuwe aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedtegolf. Dag!